Wat er nu verder gaat gebeuren is nog onduidelijk. De raadsvergadering is geschorst. De Vijzelgracht in Amsterdam is vanmiddag weer vrijgegeven. De boor van de Noord-Zuidlijn onder de weg lekt geen boorvloeistof meer... en uit proeven blijkt dat de grond stabiel is. Er is getest met twee zware vrachtwagens. Twee panden aan de Vijzelgracht zijn 7 mm verzakt. De bewoners, die twee nachten in een hotel doorbrachten, kunnen weer naar huis. Het boren voor de nieuwe metroverbinding wordt over een paar dagen hervat.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 In Utrecht is het Nederlands Filmfestival begonnen. Het tiendaagse evenement opende met de première van de film Nono, het zigzagkind. Tijdens deze editie zijn bijna 400 films te zien en dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Maar vanaf volgend jaar wordt een flinke bezuiniging doorgevoerd... omdat de rijkssubsidie voor het Nederlands Filmfestival 25 procent lager is. Mogelijk wordt dan ook het programma ingekrompen.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 Nou ben ik zelf in behoorlijk veel landen geweest. Uh, Luke heeft toch ook wel aardig wat Opa. achter ja, zijn naam staat? Maar er is hier een meneer in de studio, Wim Kerkhoff. Goedenavond. Goedenavond. En dat is een zogenaamde landenverzamelaar. Hoeveel heb je er al, Wim? Ja, het is maar wat je telt. Het is maar wat je telt. Ik, uh... Als je telt wat ik zelf tel, dan ben ja. ik in 179 geweest. Maar als je Verenigde Naties leden telt, dan ben ik in 157 geweest. En, en eventjes voor de duidelijkheid, de Verenigde Naties telt bij elkaar... 193. 100... Ja, kortom, die moeten zo nog 20, 30 te gaan. Ja, nee, maar je veel je meer. Want als je naar land komt, dan wil je natuurlijk ook nog in alle provincies zijn. <lacht> niet te geloven. Hij is in landen geweest waar ik nog nooit van heb gehoord. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En over natuurlijk het waarom van deze verzamelwoede. Um, vind je ons leuk of op Facebook of nog niet, moet je even naar face facebook.com. Kom slash BNN Today en dan kan je ons liken. Uh, heb jij dat wel gedaan Bas? Sorry, ik zat Tegeler? even andere dingen te doen. <laughs> ja, ja, ja, dat zou ik ook zeggen. Bas Tegeler, heb je ons wel geliked? Vroeg ik me af Bas. Nee, want ik doe niet op Facebook als laatste Nederlander. Uh, uh, okay. Ik doe wel aan voetbal goed, kijken, excuus. mag ja. ik er wat over zeggen? Dat komt goed Zeker. uit, want er is van alles gebeurd. Utrecht-Ajax is namelijk inmiddels al 0-2. Dat betekent dat Ajax een vliegende start kent in de Galgenwaard... waar iedereen zich hier toch uh, in de stad Utrecht... Weken eigenlijk schrap had gezet voor deze confrontatie. Nou, dat zal ongetwijfeld gelukt zijn, maar het heeft tot dusver weinig opgeleverd. Na 11 minuten Sana 0-1, nadat Wuitens... Ongelooflijk dom uitverdedigd en de bal bij Babel komt. Die wil eigenlijk schieten, maar dat lukt niet echt. En dan komt de bal met dus op gelukje bij Sana terecht. Die schiet van de rand van het gebied binnen. En nauwelijks is Utrecht daarvan hersteld. Of er komt vanaf het middenveld een paar minuten later een paasje... waar eigenlijk de verdediging van Utrecht gokt op buitenspel. Dat is het niet. In de ogen van grens- en scheidsrechter Babel ontsnapt. En loopt om de keeper Robin Ruiter heen en na een kwartier... ...staat Ajax in de Galvenwaard... ...die zo lang een onneembare vesting was voor Ajax... ...met 2-0 voor Goals, Sana en Babel. Ik kwam Mariette Hamer opdrachtig goed. <laughs> Mariette Hamer tijdens de verkiezingsnacht in ja. Paradiso. Ja die precies. Ronald van der Geer, hoe is het daar bij NEC Feyenoord? Uh, 115 minuten zitten er in, uh, inmiddels op. Meer doelpunten dan Bas. Maar uh, we hebben dan ook al wat langer gespeeld. en ja, Ik vraag me echt of het er nog een doelpunt bij gaat komen. In de reguliere speeltijd, in de verlenging in elk geval. Of dat we inderdaad op penalties afgaan. Het is fijn dat het wel geprobeerd, maar heel gelukkig is het allemaal niet bal slingert voor, met enige regelmaat het gebied van de NEC in. Maar afvuren op de goal van Babos is er niet gegeven. En de NEC probeert het echt op één manier. En dat is profiteren van het balverlies van Feyenoord. En er dan maar uitkomen. Nu voor die dat probeert. Maar dan ja, eigenlijk verstrikt raakt in zijn eigen bewegingen. Waardoor Feyenoord eruit kan. Jan Maat loopt wat hard. Kijkt vervolgens om zich heen. Maar ziet dat de moeie beentjes van de ploegenoten toch ook niet meer zo heel erg hard lopen. Feyenoord komt er nu wel uit met Nelon en Fernandes. Dat is een nieuwe man. Dus die zou nog iets moeten kunnen creëren vanaf de linkerkant. Staat met wil daar aan die kant. Lage voorzet. Weggewerkt uit het strafstofgebied van NEC. Bal door Nelon weer met het hoofd teruggebracht richting de afstand van het veld. En dan probeert NEC het snow. Maar ja, die heeft helemaal kuiten. Waar je u tegen zegt, wat betreft de kramp. Want die heeft aan allebei kramp geloof ik. Die komt helemaal niet meer vooruit. Maakt nu een overtreding op vormen. Betekent dat Feyenoord in de slotfase van dus die verlenging nu een vrij trap mag nemen. Vanaf de linkerkant. Alles en iedereen gaat zo'n beetje mee naar voren. Alleen Jan Maat schokt nog wat meters voorwaarts. Maar dat stokt al allemaal halverwege de helft van de NEC. De thuisploeg is in zich geheel terug. Dan komt die bal van vorm. Maar daar komt Babels met twee vuisten teruggebracht overhoek. Pellen en dan Babels. Pellen van dichtbij. Ja, moet heel snel handelen. En Babels ligt dan toch die goal in de slotfase in de weg. En dan is het dus nog altijd 2-2. Bal over de zijlijn gegaan. Feyenoord nog met het balbezit met Jan Maat. Gaat hem nog eens bezorgen bij Vormer aan de linkerkant. Het publiek gaat er nog eens achter staan. Snoost maar weer eens bij gaan zitten. Ja, die kan echt niet meer. Die heeft echt kramp in de kuiten. Die loopt als een paar machtige oude dame over het veld. Met de benen hoog opgetrokken. Dan komt Nelon met een voorzet vanaf de linkerkant. Weggekopt door Breuer. Ja, zo gaan we nog wel even door. Nog een minuut of vier. NEC komt er nu helemaal niet meer uit. Feyenoord heeft de bal. Vormer. ...naar Verhoek. Ja, die is hartstikke fris. Dus die combineert met Immers, dat is goed. Jan Maat, dit is een haars driehoekje... ...dat uiteindelijk spaak loopt... ...omdat NEC ertussen zit. Maar meer kan NEC niet... ...in deze laatste fase. Dus weer inleveren... ...bij Feyenoord. Congolo, Jan Maat... ...rechterkant, 10 meter over de middenlijn. Immers... ...met een moeilijke bal richting Congolo terug... ...en dan sluit NEC wat aan... Voor zover de benen dat toelaten. Het publiek schreeuwt ze wel naar voren. Maar ze willen helemaal niet meer. Die willen echt tegenhouden. En gokken op een beslissing vanaf 11 meter. Nou ja, dat moment is drie minuten nabij. Over, over drie minuten nabij. Als Nederland nog eens dubbeleert met uh, Snow bij de zijlijn. Bal blijft binnen. Nou, dat doet Snow dan nog aardig met die mooie benen. Geeft hem aan uh, Van Eijden. En die gaat dan onderuit. En Van Eijden loopt vervolgens tegen Leerdam aan. Maar de bal komt wel bij voor. En NEC kan nog een voorzet uh, geven. Via Platje in het schastelgebied. Jan Maat twijfelt met ingrijpen. Bijna George. Maar de bal uiteindelijk via Jan Maat over de achterlijn. Nou, als er nog wat gebeurt, hoort u het zo. Nog 2,5 minuten in Nijmegen. 2-2 is het in de verlenging. Zometeen meer. Ronald van der Geer eerst naar Filip Koken, MVV, NAC, die zijn weer begonnen na de rust. Die zijn inderdaad weer begonnen. We zijn hier zo'n 3,5 minuut bezig in de tweede helft. Er is één keer gewisseld bij NAC in de rust. En dat is wel nieuwswaardig. Want Anthony Lulling is in het veld gekomen. Zegt hij, Lulling is dat nieuwswaardig? Ja, zeker. Die lag overhoop met zijn trainer, met John Kalas, het afgelopen weekend. Werd gepasseerd. Er was nogal mot over de reden daarvan. En hij was ook vandaag niet... Bij aanvang van de wedstrijd van de partij. Hij begon weer op de bank. Maar nu is hij na een minuut lange conversatie in de rust. Met zijn trainer, met Karelsen, dan toch eindelijk in het veld gekomen. Met Lurling voor Hadewier is Nak begonnen aan de tweede helft. Waarin het overigens nog altijd met 2-0 voorstaat. Nak is nog altijd oppermachtig. En ook MPV heeft twee keer gewisseld. Nu een kans voor Schalk, Schalk wil uithalen met links. Maar dat schot smoort. Nak leidt hier met 2-0. We hebben vier minuten gespeeld inmiddels in die tweede helft. En ik zie het nog niet zo snel meer spannend worden. Ja, Luc. Dat verwachtte dat ik dus niet. Maar Luc heeft heel veel verstand van voetbal, hè? En, uh, ja, nou ja, zeker. Ja, ontzettend veel, ja. Nee, het is zo op de redactie, Luuk, dan vraag ik iets aan Kees van de redactie over voetbal. Dan zet jij altijd, ja, maar ik, ik weet het ook, ja. zeg ik. Ja, ik vind al, jij negeert mij daar altijd ja, in. Ja. maar dat, ik weet het nu, dus bij de volgende keer roep ik naar jou. Heel goed. Today is topics. Gelukkig heb je daar nog veel meer verstand van. Juist, we beginnen met nummer 5, de eco-begrafenis. Die wordt steeds populairder. Deze kist is de 100% gerecyclede kist...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 Zodanig 100% recycle dat het ook nog door een sociale werkplaats is gesorteerd. De nietjes, de nagels, alles is eruit gehaald. En dan ook nog zodanig dat er nog een ja. kist weer van gemaakt is. In deze kist kun je je dus met een gerust gevoel laten begraven. Ja. Ja, en dat is belangrijk, want als je dood bent, dan heb je al genoeg zorg aan je kop. De eco-begrafenis wordt deze dagen aangeprezen op een beurs voor begrafenisondernemers. Deze kist zijn binnen een paar weken weg. Komt dat door de soort hout, omdat het dan niet zo... bewerkt is? Dus het is gewoon... gewoon vuurhout. Gewoon vuurhout. Okay. Onbewerkt vuurhout. Er zit wat houtlijnen in. Dat is het eens wat uh, het onnatuurlijk maakt. Maar uh, de rest is gewoon. Uh... Ecologisch. Is dit een goede markt? de eco-begrafenis? Ja, ja, absoluut, ja. ja. Steeds meer mensen die willen ecologisch begraven. Ja, en voor sommige mensen kan het allemaal niet snel genoeg gaan. Nu denk je misschien, dat zal dan wel een dode boel zijn daar op die begrafenisbeurs. Nou, dat is dus niet zo, want als je als overledene van deze tijd een beetje met je tijd meegaat... dan weet je, de dood is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers gaan cremeren. Vrouwelijke muziek hier, klinkt hier. Ja, dat is zo opbouwmuziek, hè? Ja, er heert natuurlijk ja. geen, uh, grafstemming. geen grafstemming. Gelukkig. ja, ja. Nee. Even door Filip Koken, MVV Nak. Ja, want hier is gescoord en zei ik zojuist uh, dat ik het niet meer spannend zag worden. Nou, het wordt wel spannend, want uh, Smeets, Brian Smeets, die uh, stond zes minuten in het veld. Als hij uh, zomaar opduikt voor uh, de Raula die zijn goal uitkwam, maar uh, de bal niet meer bereikte met zijn uh, sliding Buiten zijn 16 meter gebied, Rauwelaar had hem uh, eigenlijk moeten hebben, maar uh, Smeets was er eerder bij... ...en maakt er 1-2 van. Het is hier dus weer spannend. En bij Ronald is iets gebeurd wat nog veel belangrijker is. Ja, de spanning is eraf. We gaan niet verlengen. Lex Immers is de maker van de goal in de dying seconds van deze wedstrijd. Aanval begint bij Nelom aan de linkerkant. Wordt teruggekopt door Fernandez. En dan staat hij op het 5-meter-gebied. En schiet hij snoei en snoeihard met een halve volley langs Babels. En zo kunnen we dus penalties wel op ons buik schrijven. Assistent trainer en keepers Patrick Lodewijk zat naast mij. Die ging alvast naar beneden om de hoeken door te geven... ...van de spelers van de NEC voor de keeper van Feyenoord. Maar dat is een overbodige wandeling, want het gaat niet gebeuren. Uh, 120 minuten zitten erop. Ik denk dat Van Boekel nu een einde gaat maken aan deze wedstrijd. Ja, dat doet hij. Feyenoord ontsnapt werkelijk aan uitschakeling en in, aan een penalty-serie... ...door Lex Immers. volley van dichtbij zorgt ervoor dat Feyenoord doorgaat en de NEC is uitgeschakeld. Zaterdag staan deze ploegen weer tegenover elkaar. Dan in de Kuip. En Roland van der Heer heeft geen stem meer. Nee, Lex een goede voetballer hoor. We begonnen bij ADO en daarna naar Feyenoord gegaan. komt het 89. Leuk jongen. <laughs> Goed, we gaan het hebben over haren. En voordat ik daarover begin, is het misschien wel handig... om nogmaals even aan te geven dat ik daar dus helemaal niet verantwoordelijk voor ben. Ik kan je zo'n lijst geven van mensen die daar toch wel mede schuldig aan zijn. Maar ik dus echt pertinent niet zou ik wel kunnen zeggen... dat er weinig mensen zijn die onschuldiger zijn dan ik. En na enorme zelfreflectie door mezelf, van mezelf... kan ik niets anders concluderen dat mij geen enkel blaam treft. En dat Job het dan ook weet. Goed en door. Politiebond ACP is op haar website een meldpunt gestart voor politiemensen die vorige week in Haren zijn ingezet. Ze willen verhalen kwijt over wat ze hebben meegemaakt, dus, dus het geweld wat tegen hun gebruikt is, maar ook hoe de verbindingen zijn geweest, hoe de contacten zijn geweest, hoe de organisatie is verlopen. En uh, zij hebben aangegeven ons dat verhaal te willen vertellen, met het verzoek daarbij of wij dat aan de commissie door willen geven. Ja, en op die manier wil de bond inventariseren wat er bij de politie fout is gegaan, want er zijn natuurlijk dingen fout gegaan bij iedereen, behalve bij mij. Goed, we gaan naar Waspik, niet vrijwillig Natuurlijk. Er is nieuws en dat staat op nummer 3. Bij een achtervolging op de A27 heeft de politie schoten gelost op een auto met een Frans kenteken. Ja, inderdaad. Uh, vannacht op de A27 zijn uh, surveillanten van, van de verkeerspolitie gestuurd op een Frans voertuig. wat met een zeer hoge snelheid over de snelweg reed. Nou, ondanks herhaaldelijke stoptekens uh, heeft, uh, is de bestuurder niet gestopt. Ja, sterker nog, de, de bestuurder reed zelfs in op een politieblokkade. De politie schoot, maar de bestuurder ontsnapte. En later werd de auto teruggevonden op de markt in Waspik. Dat is een in Waspik. Ik wist het niet aan de Fransman zitten ze achterna, die heeft zo Waspik in de auto. Maar ik wist ergens ik, van, ik heb helemaal niks gehoord. Nee, niet zo prettig, nee. Ik kom dat hem gauw vinden. Ja, je hoort het, het mysterieuze <lacht> verhaal van de Fransman die ontsnapte... houdt heel Waspik in zijn greep en de man is nog steeds niet gepakt. Ik kwam vanmorgen hier aan en toen stond er hier een auto... met een Frans kenteken mee, kapotte band... en de zijkant helemaal beschadigd, politie erbij. En uh, op een gegeven moment hebben ze me opgetakeld. En toen zijn ze weggegaan. Met de taak waren de auto, de politie is weggegaan. Ja, en dan denk je, jeetje, wat een verhaal zeg. Kan er in Waspik weer, kan daar weer rustig geslapen worden? Maar nee, er zit nog een staatje aan. En uh, tien minuten later komt er een jongen langs wandelen. En die had me kijk hier naartoe en die wandelt gewoon weer verder. Ik denk, ik maak een grap. Hij is uh, die Fransman is het. En hij is weg en even tien minuten later komt de politie of ik iets gezien heb Zeg zegt Ja, hier komt net een jongen langs waar onder mijn baardje en uh, aan mijn kijk hier naartoe. Ja, zeg maar verse. Ja, uh, uh, uh, dat had toch niet gaan zo zijn geweest? En toen zit de politie, ja, die zoeken we. Nou, wat een verhaal. En toen? Dat was het. <lacht> oh, okay. Nou, dat is goed. Goed, nummer twee dan. Nou, de woningcoöperaties die hebben het voor elkaar hoor. Minister Spies is pistaf. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het onderhand echt zat ben.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 kan en wil verantwoorden. Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke lastig. Maar nemen van mij aan dat het een stuk makkelijker is... als je een Maserati onder je billen hebt. Er is trouwens nog meer nieuws. De toezichthouders op die salarissen... hebben vaak ook nog nooit gesproken met de grootverdienende bestuurders. Over dat salaris, soms wel drie ton. Nou, daar werd de spisserie helemaal bloedzaggerijnig van. Dan ben je als toezichthouder geen knip voor je neus waard...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 Hoe dan ook, het moet anders, zegt de Spicini. Als het niet goed schiks kan, dan moet het maar kwaad en dan moet het maar via wetgeving. Als de sector zelf geen verantwoordelijkheid neemt en dat hebben ze jaren de gelegenheid voor gehad, dan moet helaas een ander het maar voor ze gaan doen.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 In de Telegraaf noemde teven Het een inbrekersrisico. Andere partijen haasten zich natuurlijk om daarop te reageren. De toon van vanochtend in zijn uitspraken is wel dat je de suggestie, al heel snel de suggestie wekt dat eigenrichting mag. En daar moeten we verder van weg blijven. De staatssecretaris pleit hier eigenlijk meer voor een geweldspiraal. Omdat hij oproept van ja, je mag desnoods, hij suggereert je mag desnoods eigenlijk een inbreker doodslaan. Ja, en dan heb je een soort geweldspiraal waar je dus niet meer uitkomt. Ja, andere partijen noemden de uitspraken van Teve een uitgeleider en voorbaardig. En tot zover Willemijn zometeen nog today's tweet. Yes, tot zo, Luc. Bas Tegeler bij FC Utrecht-Ajax. Bijna 3-0, hè? Ja, want uh, Sim de Jong komt uh, zo even na een goede voorzet van Boerricht... vanaf de linkerkant op de lat. Zo had de wedstrijd eigenlijk al binnen het half uur totaal beslist kunnen zijn. Utrecht dat toch, ik heb dat uh, al een aantal keren gezegd, de afgelopen jaren... Toch wel even laten zien, met name hier, maar zelfs ook in Amsterdam... dat het Ajax het vuur aan de schenen kon leggen. Slaagt daar vanavond op geen enkele manier in. Ajax is rustig, Ajax is kalm. Ajax uh, speelt daar waar het kan de bal rustig rond. En komt totaal niet in de problemen. En dat is aan de andere kant dus niet te zeggen. Want ja, twee goals van Sana en van Babel. En dus Sim de Jong met een kopbal op de lat. Goed gekopt wordt trouwens. Sterk boven zijn tegenstander uit. Goede voorzet die eigenlijk precies goed aankwam. Utrecht probeert aan te vallen. Raakt de bal weer kwijt. Die wordt overgenomen via de linkerkant. Waar Blind paast op Boer richtte. Die staat weliswaar nog op de eigen helft. Geeft de bal breed aan Paulsen. Een van de Denen in het Amsterdamse elftal. En dat maakt al de wereld aan de overzijde het veld goed breed. Zodat er eigenlijk ogenblikkelijk weer ruimte komt. En de aanvallers van Utrecht daar maar eigenlijk een beetje tussendoor pendelen. Maar tot, tot dusver niet echt aan de pas komen. Sana dan. Klein solootje. terug van de middellijn probeert de bal bij Eriksen in te leveren. Dat lukt. Maar daar waar Ajax eigenlijk niet hoeft te kiezen voor de weg naar voren. Kan het altijd kiezen voor de weg terug. En zo krijg je een duel waar eigenlijk niet al te veel vaart in zit. Waarin Ajax vooral probeert om de bal onder controle te houden. Nou, dat lukt aardig. En als je als tegenstander dan 2-0 achterstaat zoals Utrecht overkomt. En bovendien dan letterlijk achter de feiten aanloopt. Dan wordt het een vervelende avond. En begint dus ook het publiek wat te fluiten. Omdat Ajax heel rustig de bal rondspeelt. En totaal uit de zorgen blijft in de Galgenwaard. Al ruim een half uur. Het is 0-2 bij Utrecht Ajax. Filip Koken, MVV, NAC. Hoe is het daar? Nou, we zijn hier een uh, uurtje onderweg en voor het eerst uh, vanavond heb ik het idee dat we naar een wedstrijd zitten kijken... waarbij twee teams uh, meedoen die aanspraak willen maken op de volgende ronde. In de eerste helft was het heel anders, heel anders, uh, want uh, toen was uh, MVV nogal angstig. Speelde een beetje met dichtgeknepen billen tegen uh, NAC, uh, heeft het team ook aangepast. Uh, speelt normaal met drie spitsen en bij tijd terwijl in de eerste helft zelfs maar met eentje... Hier ving Nak alleen maar op en dat was niet succesvol. Want uh, twee dode spelmomenten, was het dan zo mooi heet, gingen er toch in en Nak was veel beter. Maar sinds de aansluitingstreffen van Brian Smeets, de invaller die er in de rust was ingekomen, is het weer een wedstrijd. En uh, maakt ook Nak achterin wel wat foutjes. We hebben net nog een schot gezien van Lulling, de invaller tegen de paal. Dat was al de tweede keer dat Nak uh, vanavond de paal raakte. Maar nog altijd leidt Nak dus met 2 tegen 1. Maar MPV doet weer volop mee en heeft nog een half uur om gelijk te maken. Philips, stond jij ook. Uh... Don't Speak in 97 mee te blaren? Nee, no nee, nee, nee, nee. Nee? Nee, nee, dat was, nee. Toen was ik daarvoor net iets te oud, denk ik. ik <laughs> was, na, ja, de, de, de, even kijken. Ja, Toen to was ik 28, nou, dan, dan brul je niet ah. mijn hart mee. Echt wel, stiekem wel. <laughs> nou goed, ze hebben een nieuw album, No Doubt, Push and Shove. Het is alweer een paar dagen uit. Um, het zesde album van hen. Maar dit is het lekkere oudje. Kan je nog even stiekem mee zien. Hoe oud ben je nu? <coughs> Kun je uitrekenen. Used to be together every day together always i really feel that i'm losing my best friend i can't believe this could be Dus don't speak. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Zocht ik dus vandaag uren naar mijn River Phoenix pakboek. Ja, serieus, dat heb ik thuis. Tenminste, dat dacht ik. Maar ik heb de hele boel omgekeerd. Ik heb hem niet kunnen vinden. Het is jammer, ik was groot fan van River Phoenix. Zometeen is gelukkig hier Robert Blok Blokland, groot filmkenner. Hij was ook River Phoenix fan en hij weet alles van die nieuwe film... die morgen de wereldpremière beleeft op het Nederlands Filmfestival. Afgemaakt door George Sluizer, 80 jaar oude regisseur. En daarin is dus Hollywood Held River Phoenix in opgenomen. Maar eerst woensdag is altijd onze reisdag. Dan hebben we het uiteraard vaak over verre reizen hier, over exotische landen. Sommige mensen maken het uh, wel heel bont. Wim Kerkhoff is hier. Jij verzamelt landen. We hebben het net al even over gehad. 157 van de 193 door de VN erkende landen ben jij ja. geweest. Ongelooflijk. Wat is de laatste reis die je hebt gemaakt? Uh, ik ben... Uh... Eigenlijk naar Frankrijk geweest. Uh... Nadat ik naar nou. Noord-Korea was geweest. Dus gewoon... Uh, oh, wel even nadat dut. je naar, naar Noord-Korea bent ja, geweest. Ja, allemaal... Ik vind het ook leuk om de tijd die je hebt om op vakantie te gaan. Ja. Ik speel in een bandje, de meestjes trofabels. Dus en af en toe heb ik dan vrij. En dan kan ik weg. Soms is dat maar een week. Ik ga over een week of drie, als mijn visum oké okay wordt... want dat weet je natuurlijk nooit naar ja. Soudaan. Maar er zit net 12 oktober een optreden. 13 oktober weg. 20 oktober terug. En gelijk na drie uur spelen. Dus het zit er allemaal tussen gepopt. En je zei net de Stru stroopwafels die hadden natuurlijk de, de mooie hitte. Oude Maasweg, en dat was dit. Dat je nooit meer Oude Maasweg, wat voor drie. Nee, meezing stroopwafels gaan we het niet over hebben. Wel over jou, jouw idiote reislust, als ik het zo mag zeggen. Ja, um, ja. ja, het, is, ja het klinkt idioot achteraf, ja. maar eigenlijk is het heel normaal. Je wandelt gewoon, ik heb een heel klein bepakketje, een heel klein tasje. Dus niet uh, zware tassen of nee. tent of zo. Gewoon een uh, paar t-shirtjes en yeah. een heel klein tasje. Handbagage, ik alleen, Handbagage alleen maar Handbagage, dus dat is nog een ingedeukt klein tasje. Daar stap ik me uit een vliegtuig en wandel vervolgens gezellig een week... Uh, door allerlei steden en dan weer met openbaar vervoer... of dan weer met een gehuurde auto en... Dan vlieg ik weer terug en nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo idioot. Ze zijn dood normaal. Nou, ja, dat kan je vinden, maar jij bent vaak maar heel kort in een land. Ja, ik verzamel eigenlijk ook plekken, landen verzamelen. Ik vind het leuk om ergens een heel goede indruk te krijgen van. Van hoe het ergens uitziet. Ik nou, heb geen zin ik, om. Ik heb hier een enorme ja. lijst. Die zaten we net al even samen door ja. te kijken. Nou, ik, uh, ik ken best veel landen, maar Bihar heb ik nog nooit zo gehoord. Dus dat heb je me uitgelegd. Dat is, dat is geen land. Dat is, dat is een, een staat in India. Ah, een staat in India. Maar een, een Saint Pierre et Miquelon. Saint Pierre, ja. Dat zijn bijvoorbeeld he, twee hele kleine stipjes. Nou, bijvoorbeeld Saint Pierre. Waar, waar daar, ligt dat? Daar ben ik een. Dat, is, uh, dat ligt vlak bij Newfoundland. Daar vlieg je vanaf North naar. Sydney uh, naartoe met een vliegtuigje door de wolken. Zie je, het opeens liggen. Dan kom je op die stip. Ik ben op alle wegen van Saint-Pierre geweest. Dat duurt een dag, want dit ja. is net zo groot als Tesla. Daar hoef ik ook niet langer te zijn. Hoe lang is dit geleden? Uh, dat was in 2006, geloof ik. En dat 2005. weet je, ik vraag haar naar Je nou ja? Bam. Je weet ja, ik schuiltjes... weet, want ik ben helemaal... Uh, op de kaart. Ik ben toen ik vier was ging ik gewoon een straatje omheen met een blokje en dan ging ik met een kruiwagentje ging ik één kilometer om. En dan ging ik telt, maakte ik allemaal kaartjes. In Nederland? U, in was, Nederland, in, in... Vladingen waar ik ja. woon. En dat werd op een gegeven moment een kaart van 40 kilometer rond Vladingen die ik toen ik 16 was, allemaal had verkend. Dus ik was in elke straat geweest. Dat vind ik <lacht> leuk. Ik heb bijvoorbeeld, als ik een Franse woordje vroeg moest leren, dan zat het op het Nassersplein en dan woordje ja. dit zat hier. Dus alles, dat is het in mijn hoofd. geheugen. Ja, alles plak ik aan de plaats vast en dan blijft het goed in mijn geheugen zitten. Dus al die 157 landen zitten in jouw hoofd opgeslagen. Keurig opgeslagen. Jij moet duizenden zo niet miljoenen foto's hebben. Nul. Nou, ik, heb, ik heb nu een mobiele Nul. telefoon en dan maak je af en toe een foto mee. Maar dat is meer voor de grap. Als je iets wil zien pak je Google Maps. Dan zie je overal prachtige vergezichten. Zie je hoe het eruit ziet. Ik heb geen zin als ik op reis ben of aan het, in, een, in een land om me nog te bemoeien met hoe ik dat op de fotografische plaat vast moet leggen. Vind Nee, en trouwens, een wijdsvergezet, wat juist tijd. zo mooi is. Nou, maar dat vind ik ook niet leuk. Uh, je krijgt dat toch niet een wijdsvergezet. Als je met een auto, weet ik het, uh, 4000 kilometer door ja. van Darwin naar Perth rijdt... dan krijg je dat niet op een foto. Maar nou, nou hebben wij... En het is wel helemaal niet nodig, want het is, uh, een foto zou moeten zijn... dat je misschien anderen wil laten zien hoe het eruit ziet. Daar heb je ja. tegenwoordig ook allerlei andere middelen voor. Maar we hebben het in de reisrubriek. We hebben veel mensen die, die prachtige reizen hebben gemaakt. Floortje Dessing is er bijna elke week. Die reist ook echt omdat ze mooie nieuwe dingen wil zien. Ja. Uh, ik ook. Waarom reis jij dan? Niet... Omdat ik allemaal mooie dingen wil zien. Alleen ik heb geen zin om drie dagen op Ankor wat te zitten. Maar ik vind het na acht uur al mooi. Maar gaat het je ook echt om de plek? Of is het ja. ook, gaat het ook om de kick om in zoveel mogelijk landen te geweest te zijn? Dat is ook leuk. Maar ook provincies en overal natuurlijk. Maar ik wil, als ik in een land ben, dan ga ik natuurlijk niet na een half uur weer weg. Hè. Well. Monaco bijvoorbeeld. Ja. Of Vaticaanstad. Dat, dat vind ik wel. Na een paar uur wel heb ik het alweer gehad. Maar als ik in een plaats ben, dan denk je, ik heb acht dagen vakantie bijvoorbeeld. En, en als ik dan. in Dan de, de, de ga je bijvoorbeeld naar Tadjikistan. Dan ga je eerst naar uh, Leninabad, of hoe dat tegenwoordig heet. Uh, denk, nou, daar, daar loop je daar een, een dag doorheen. Kijk je aan al die dingen. Nou, dan kan ik daar nog een week blijven. Maar ik ga liever met een huur een taxi, dat ik naar de volgende stad rijd, dat ik daar ook bekijk. Ja. En dan kan ik in acht dagen meer zien. Dan, ik... Maar is het doel dat je overal komt, in elk land ter wereld? Ja, vind ik leuk. Nou, ja, overal. Ga je dat ook het... doen? Of zijn er landen... Ik denk ik, er zijn plekken waar ik niet hoef te komen. Zoals? Doe? De -eilanden, die hebben ook een eilanden uh, Dat is een officieel land. Waar ligt dat, dat? Dat is van Noorwegen. staat ook, bijvoorbeeld de site Landenverzamelaar staat er ook niet op. Want er is dan niemand geweest. Daar kan je alleen met een, met een bevoorradingsboot één keer per jaar naartoe. Dan zit je 15 dagen op een schommelende boot. En dan ben je op de plek waar je gelijk dan weer... Of dan moet je dan veertien dagen blijven. Dat klopt ook helemaal niet leuk. Want dat heb ik dan wel weer gehad. Het is allemaal voor je lol. Maar het is een wereldwijde. Is het een soort beweging van mensen die landen verzamelen? Ja, maar dat deden mensen heel lang geleden ook al. Mijn vader deed dat ook. Die voer en die telde op wat voor schepen die was geweest. Maar dit moet toch waanzinnig veel geld kosten? Nee, dat is. Ja, dat stond er een stuk van. NS ineens wel. Maar dat is dus echt niet waar. Nee, ja, maar. Daar vergis je in. Uh, okay. Ik zie je ja, niet uit als een miljonair. Dat, is, dat ben ik ook helemaal niet. Maar... Um... Uh, je kan uh, als je goed uitkient uit uh, waar je precies uh, welk vliegtuig neemt. Op websites waar je dan net uh, bijvoorbeeld voor 300 euro naar de Dominicaanse Republiek kan vliegen. Of voor 200 euro naar de Caribische Verde Island, noemen wat. Of voor inderdaad, ik noem maar wat. Voor, nog voor, ja, en je vrouw en op, kinders kinderen dan Wim? Die, die, gaan ook, mee. die gaan ook mee. Uh, soms reis ik met mijn zoon. Ik ben met mijn zoon naar Burundi geweest, naar Puerto, Puerto Rico, naar. Uh, naar uh, Spitsbergen, noem maar op, naar Brunei, naar Oost-Timor. Ik ben met mijn vriendin, of we zijn niet getrouwd, maar we hebben drie kinderen samen. De kinderen, die, uh, met twee dochters zijn we ook, weet ik, hebben we alle Amerika doorgetrokken, naar Suriname. Alleen, mijn vriendin heeft niet altijd zo'n zin om bijvoorbeeld, dan nou ga ik naar Soudan over ja. de, de, de, de Zweedse al en ik denk van, oh, dat wordt natuurlijk heel vervelend. Dat is het natuurlijk niet, want het is als je er komt, is het vriendelijk en dan valt het allemaal. Maar er zijn heel veel landen, Bijvoorbeeld Iran, daar krijg ik er ook echt niet nee. mee. We hebben het expres niet gehad over wat is de mooiste plek of het beste of het mooiste verhaal. Want dat, daar, dat zou ik graag willen, maar dan gaan we wel een keer samen de kroeg in. Maar dat is weer, we wilden het juist echt hebben over dat. Wauw, ik vind het een uh, bizar verhaal. Gewoon wandelen. Ja, ja gewoon, gewoon wandelen. Heel rustig. Op hoeveel zit jij, Luc? Oh, uh, tien. Ja, Renate, Ekers? Nee, iets meer. Nee, ik denk wel iets meer. Ja. 30. Ik ook zoiets, ja. denk ik. Ja, ik was wel heel erg blij, blij en trots ja, met, met mezelf. Maar goed, <laughs> is toch Wim Kerkhoff zit dus op 157. Waar gaat de volgende reis naartoe, Wim? Nou, naar Soedan dan, hè? Naar Soudana, over ja. drie oh. twee, twaalf, 13 oktober. Veel plezier. Of zeg je dat niet tegen iemand? die Oh, ja, natuurlijk? In... Oké, okay. goed. Het is allemaal heel <laughs> Laat even weten hoe het was, Wim Kerkhoff. Goed dat je er was. Iets over half tien. Hier is, uh, je hoorde de al, Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. In Groningen zijn drie van de vijf wethouders opgestapt. In de stad is een politieke crisis ontstaan over de aanleg van een tramlijn in en rond de stad. De wethouders van D66 en SP vinden de aanleg te duur en wilden de aanleg dan ook schrappen uit de begroting. Maar de wethouders die voorstander zijn van de lijn, twee van de PvdA en één van GroenLinks, hebben hun ontslag aangeboden.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 Mensen die een hypotheek voor een huis willen... moeten ook geld kunnen lenen bij pensioenfondsen. Dat bepleit een coalitie van bouwers, corporaties, vakbonden en huizenbezitters. Ook willen ze dat de regels voor het verstrekken van een hypotheek worden versoepeld. En het gouden penseel is gewonnen door illustrator Sipostuma. Postuma. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekeningen in het boek... Een vijver vol inkt van Annie M. G. Schmid. In 2009 won Postuma het penseel ook al. En tot zover het nieuws van dit moment. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Zometeen nog veel meer voetbal en natuurlijk mijn held River Phoenix. En uh, we hebben het over nog meer films, maar dan op het Nederlands Filmfestival. Wij staan langs de rode loper. En we gaan zelfs meteen naar het voetbal. Bas, die uh, kijkt naar FC Utrecht, Ajax. Ja, slotseconde van de eerste helft. We zitten in de extra tijd nog altijd. staat Ajax met 2-0 voor door de goals van Sana en Babels. Slordigheidje achter Rijn bij FC Utrecht nu. Waardoor er vanaf het middenveld door Ajax bijna in één keer op doel wordt geschoten. Maar dat heeft keeper Robin Ruiten dan toch op tijd in de gaten. Er is wel een fase geweest waarin Ajax het even wat moeilijker kreeg. En Utrecht de energie weer terugvond die het eigenlijk de hele eerste helft nog niet had gezien. Maar dat lukte wel zeg maar, rond het half uur toen eerst Van Rijn in een... Chaotische situatie in zijn eigen strafgebied. Bijna de bal in zijn eigen doel schoot. Maar dat er eerst door Duplan was geschoten, door Sillen, was gered. ...en Toen van Rijn dacht ik, ruim op, schoot hij in bijna in zijn eigen doel. Nu is het rust overigens. Vandaar het zit op de achtergrond. Want de fans van Utrecht zijn zeker niet tevreden over wat ze hebben gezien. Behalve dan in de 39e minuut. Toen was Duplan bezig met een aardige actie. Liep eigenlijk over de achterlijn. Vier tegenstanders voorbij. Nou, vier waren het er niet, maar wel twee of drie. En de bal schoof hij voor het doel langs. Daar wilde. Van de gun inglijden, maar die gleed er net langs. Dat was de grootste kans voor Utrecht. Dat dus teleurstelde in de eerste 45 minuten. Ajax doet het eigenlijk heel rustig en goed. En staat met 2-0 voor. Ik moest even mijn honingthee wegslikken. Een beetje last van mijn keel. Filip Koken, MVV Nak. Zou ik ook wel lusten, honing Lekker. Ja, kom maar aan. Nog een, uh, <laughs> oh, toch een eentje rijden vanuit Maastricht. <laughs> nog een kwartiertje hier te gaan. NAC leidt nog altijd met 2-1. Van NAC mag het eigenlijk nu al uh, afgelopen zijn. Die rekke tijd waar het kan. Maar dat staat uh, MVV niet toe. Zo af en toe krijgt MVV een grote kans op de gelijkmaker. Het publiek gaat uh, lekker meedoen. Er is zojuist nog een aanvaller bijgekomen in plaats van een verdediger. Na, uh, MVV zegt echt alles op alles... En dat het publiek gaat meedoen. Ja, ten koste soms van de gezondheid. Ik zag zojuist een uh, hoogbejaarde supporter hier opspringen. Van pure opwinding om een vermeende hensbal uh, bij NAC. Waarbij ik dacht van, oh, pas op, pas op. Oh, liep Want het wel is... goed af? Nou, net, net. Hij zit weer inmiddels. Maar uh, <laughs> ik hou een oogje op hem. Ik, <laughs> het is hem goed dat ik een EHBO-cursus heb gedaan. Je moet ook weten dat dit een risicowedstrijd officieel is. Er staat buiten heel veel mee. Die kunnen ook nog altijd uh, te hulp schieten. <laughs> maar goed, nu is NAC in de aanval en dat scoort. Oh, een prachtig! Goal van Hooy uh, is het. Ja, Hooy scoort die jongen uit Curaçao. Elson Hooy maakt er 3-1 van. Veel boegeroep, veel uh, gefluit. En die hoogbejaarde supporter die is inmiddels met, met, met zijn hoofd in zijn handen gaan zitten. Ja, Die, die redt het niet meer. Het <lacht> oh, heeft niet een zware avond nu. 3-1 is het geworden voor NAC. Het lijkt uh, bijna wel gebeurd. Met nog zo'n 13 minuten te spelen hier in Maastricht heb je gelijke gevonden, Luc. Ja, in <laughs> Philip ja, Koker. Um, de tweets van vandaag. Ja, wat gebeurde er vandaag op Twitter? Nou, niet zo heel erg veel hoor, Willemijn. Uh, Google is trending topic. En dat komt omdat Google onderwaterfoto's heeft toegevoegd aan Google Maps. Dat zijn de panoramische foto's van koraalriffen en onderwaterleven. Ja, we'll nou, kun je ook overal naartoe. Hè? Het is een liedje om Google Maps aan te prijzen. Dat hebben ze zelf gemaakt. Bert Sassen vindt het allemaal wel logisch. Dan kunnen die vissen ook eens een keer een huis bereiken op Google Maps. Olaf die tweet, die Google Maps onderwater street view is echt zo. SEC! Zo scherp ook, en je kan door het dus hele rif heen zwemmen. En Kasper Dobber, die dobbert daar achteraan, hij vindt het tof en zegt: snorkel op en gaan. FC Twente is ook trending topic en dat komt door de winst op Amateurclub RVHH. Pas in de blessure-tijd maakte Twente de 0-1 en dus beker is er verder. Maar volgens Jeroen Evers heeft FC Twente met de zege even zand in de ogen gestrooid van Ajax, die twee spelen namelijk zaterdag tegen elkaar. GW Schuit smaalt op zijn Twitter en zegt monsterzegen koploper eredivisie tegen Amateurclub. En R. Buurzema is er helemaal klaar mee. Zelfs met KNVB-beken tegen Amateurs wint FC Twente geniepig in de blessuretijd met één doelpuntje verschil. Duitser dan Duits. Bah, zegt hij. Dat waren eigenlijk wel een beetje de belangrijkste berichten op Twitter. Het was een heel saai dagje eigenlijk. Hmm. Ja, heb je soms. Hmm. Soms is het een saaie dag op Twitter. Hmm. Je uh, kan er niks meer van maken. Nee, <laughs> meer van maken. Hey, het gebeurt allemaal. Ja. Hè? Ja, ja. Morgen weer meer. Dan Some maar fun. Soms in anymore.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 ja hij moest even tot het einde omdat het zo'n lekker nummer is het is uh, het tweede, de tweede single natuurlijk na We Are Young van het gelijknamige album van Radio 1 Willemijn Veenhoven BNN Today in Utrecht is vanavond het Nederlands Filmfestival begonnen en het thema dit jaar is de belofte onze verslaggever Dick van Bokkum die staat bij de rode loper en vraagt de acteurs daarom de acteurs naar hun beloftes Tigo Tigo Gernand, het thema van dit festival is de belofte. Ja. Welke belofte heb jij al eens dus gebroken? Uh, heel veel. En beloftes waar je spijt van had? Oh god, die zijn nog veel erger en nog veel meer. Dit, zijn wel, dit wordt een heel moeilijk interview hoor zo. Heb je een half uurtje? <laughs> heb je nou een, uur, een half uurtje? Ik wil wel een sessie doen. Staat er ergens een bank? Kom dat door je hersenschudding? Ik denk het al, ja. Ik ben een beetje lichtjes in mijn hoofd nog. Hij weet eigenlijk niks meer. We hadden vandaag een repetitie en het is allemaal weg. Het is allemaal gewist van de, van de harde schijf. Ik moet de zonnebril op vanwege alle flits. Alleen Rijn. Hey, goedenavond. Goedenavond. En welke belofte heb je al eens gebroken? Ja, een belofte aan mezelf dat ik zou stoppen met roken. Maar die ben ik inmiddels wel nagekomen. Maar die heb ik wel eens uh, gebroken. En ook allerlei kleine beloftes gedurende de dag. Dat ik nog zoveel pagina's tekst zou leren. Ik zit nu midden in zoiets. En dat lukt me dan steeds niet en dat soort dingen. Maar ik heb wel eens uh, ook wel wat grotere verloftes. Verbroken. En dat zijn ook beloftes waar je dan later spijt van had? Ja, zoals ik ben ook wel eens een keertje vreemd gegaan. Daar heb ik ook heel veel spijt van. Ga ik nooit meer doen. Dus ja, dat soort beloftes. Oké, okay, wil je me beloven dat je voor je volgende film meer gaat eten? Zodat je niet meer zo mager overkomt. Ja, hoe leuk zou het zijn als ik voor mijn volgende film heel dik zou worden? Dat zou ik heel graag doen. Ik zou naar kijken in ieder geval. Als iemand een leuk idee heeft, bel me. Hallo, Martin Kolhoven, goedenavond. Hey. Goedenavond. Hey, het uh, thema van het uh, festival uh, is beloftes. <lacht> en dan vroeg ik me af welke belofte u al eens heeft gebroken? Gebroken? Oh man, ja. dagelijks. Uh, ja. Ja, ja, zeker. Absoluut. Geef eens een voorbeeld. Ja. Voorbeeld. Uh, oh, nee hoor, zeker. Ik ben zo thuis. Ja. Bijvoorbeeld, ja. En voor welke belofte heb je al spijt gehad? Spijt? Ja, ik heb wel eens gezegd van ja, ik, ik, ik wil die film wel maken. En dat ik dan aan dacht, nee, dat wil ik helemaal niet. En dat je er dan weer onderuit moet komen. Maar uh, ja, dat is eens gebeurd. Een belofte verbroken, ja, dat is echt een gewetensvraag. Heb ik al eens... Uh heb ik al zijn belofte gebroken. Die moet nou Isa? Ja, alleen maar. Ik ben echt standaard te laat. Nooit voor werk, maar privé altijd. Er staan, soms mensen die, die staan echt al drie maanden te wachten op me ergens nu. Nu nog, ja. Nee, het is echt, ik ben dat betreft echt heel erg. Ik, ik, het is voor mij volgens mij echt de eerste keer dat ik, dat ik uh, hier op tijd ben. Maar meestal is het echt helemaal begonnen. Dus nee, ik ben vrij over het algemeen wel uh, behoorlijk laat. Dus ik is, verbreek dagelijks drie beloftes, denk ik. Maar is het dan privé of is dit dan weer voor werk? Dit? Nee, nee dit, is, dit is voor werk. Dus daar ben ik dan net op tijd. Maar het zit er dus in, want je gaat natuurlijk ook met zo'n festival voor de voor de lol, weet je, voor, voor het plezier. Maar uh, als het voor werk is, ben ik altijd wel op tijd, ja. Maar privé. Nas nou is dit een goede avond. Ja, mag ik hey. gewoon nas zeggen? Nas nou hij. Hey. Nee. Hey, het thema van het festival is de belofte. Dat is de rode draad die door het festival heen loopt. Ja. En dan voel ik me af welke Belofte jou heb gebroken. Of ik wel eens een belofte heb gebroken? Ja. Maar dat zijn toch hele andere beloftes. Daar gaat er helemaal niet het festival over. Dat is ook in de breedste zin van het woord. Ja, maar dat, daar gaat het festival helemaal niet over. Dus daar ga ik niet eens antwoord op geven. In ieder geval bedankt. Fijne avond. Ja. Ja, nou ja, zo kan je ook eindigen. Filip um, Koker, die uh, kijkt naar die uh, mega-risicowedstrijd, mvv nac Ja, die mega-risicowedstrijd die inmiddels al beslist is door dat doelpunt dat u zo mooi live heeft kunnen meekrijgen van Elson Hooi. Daarmee werd het 3-1, dat was een minuut of acht geleden. Daarna werd hij er meteen uitgehaald. Hij had zijn werk immers uh, wel gedaan en werd vervangen door Lasnik. Maar het was wel een uh, schitterende treffer vanaf een meter of twintig krulde die de bal. Uh, zo uh, in de richting van de winkelhaak. Net niet helemaal, maar toch een uh, mooie treffer waarmee deze wedstrijd beslist is. MVV voetbalt. De wedstrijd weet dat het nu kansloos is in het vervolg. En uh, NAC gaat ook niet al te veel energie meer stoppen in deze wedstrijd. Volgend weekend is er inmiddels weer een volgende wedstrijd. En uh, de volgende ronde is binnen handbereik van uh, de KNVB-beker. Nog vier minuten en wat blessuretijd. NAC leidt nog altijd met 3-1 tegen MVV. Radio 1, Willemijn Veenhoven. Ja, je hoorde net de reportage vanaf de rode loper dus van het Nederlands filmfestival. Vandaag begint dat. Nou, de eerste. er is één film die bij voorbaat al een van de hoogtepunten is. Namelijk de wereldpremière Morgen van Dark Blood van de Nederlandse regisseur George Sluiser. Met in de hoofdrol één van mijn idolen uit mijn jeugd, River Phoenix. En dit is de trailer van Dark Blood. Als het goed is. Stop that. <laughs> You're all alone out here. Attractive woman comes along, buttering her eyelashes. Don't get too excited. Hey, this is what it is with you, isn't it? Everything's a smart-ass joke. Well, that's what you've been aiming for, his No, it is, is that's what not! <laughs> Can you? Come with me. Ja, een soort drama-thriller-achtige film. Robert Blokland, film-expert. Je had uh, stiekem ook een poster van River Phoenix boven je bed, hè? Nou, meer onder mijn bed. Want dat was uh, <laughs> nog de fase dat ik hetero was. Maar het was wel een zeer lekker hapje <laughs> waar ik regelmatig aan dacht, ja. <laughs> Wat is daarna het verschil? <laughs> ja, ja, ja, nee, ja, goed. Het was een aantrekkelijk hij jongen. Ja. Ja, ja, hij had wel iets. Ja, nee, ja, hallo. Hij uh, had wel iets. Nee, het was, was ja. vergelijk met, met James Dean, werd hij vergeleken toen der tijd. Ja. Ja. Uh, je kan, zou het kunnen vergelijken met Heat Ledger. Die ook in het in, in, in bloem van zijn, van zijn opkomst opeens uh, dood ja. Over Daar gaan we het zo meteen over hebben over wie River Phoenix echt was. En voor uh, de lieve luisteraar, als je denkt River Phoenix, nou, google hem even. Terwijl je, je onder de derde. Terwijl ik. je natuurlijk blijft luisteren. Ja, dat, dat zou ja, als je boven de derde bent, hoor je hem te kennen. Nou ja, misschien niet, maar google hem even en dan weet je wat Robert en ik bedoelen. Maar eerst even over, <laughs> over die film. Um, um, de film is opgenomen in 1993 al, lang ja. geleden. Geregisseerd door de Nederlander George Sluizer. Hoe komt het dat hij nu pas in première gaat? Uh, George Schluiser, die, die had Spoorloos gemaakt... de verfilming van het Gouden Ei van Tim Crabé. Fantastische film, internationaal uh, veel succes. En toen mocht hij in Amerika een film maken. En hij maakte dus Dark Blood met River Phoenix. Um, twaalf dagen voor het einde van de opnames overleed hij dus. Uh, en daarna van, hè? River Phoenix, ja. ja 23 was hij. Uh, buiten bij de club van Johnny Depp. Uh, Overdosis drugs. Ja. En uh, toen is er jarenlang gesteggeld tussen de verzekering, de producent en George Sluizer over het materiaal. Want uh, George Sluizer wilde die film eigenlijk afmaken. Dat mocht niet en dat kon niet en de verzekering had wel uitbetaald, et cetera. En op een gegeven moment moest de verzekering dat, dat materiaal gaan vernietigen. Dat, dat was zeg maar een clausule waar zij aan tegemoet moesten komen. En toen hebben ze tegen George gezegd van... Uh, ...s middags een paar uur staat de kluis open. Als je dan langskomt en het materiaal meeneemt, dan zullen we niks doen. En dan kan jij er ooit nog iets mee doen als je dat wilt. En toen heeft hij dus uh, in 1999 dat materiaal meegenomen. Dat heeft ja. jarenlang hier gelegen uh, bij hem op zolder. En uh, in 2007 heeft hij een uh, herseninfarct gehad. En toen had hij het gevoel van... ik moet het toch gaan afmaken voordat ik echt sterf. En uh, nou ja, hij leeft nu nog vijf jaar uh, langer sindsdien. En heeft het afgemaakt. Ja. Hij is inmiddels dus 80 jaar, die George Sluizer. Um, we vroegen hem waarom... we hebben hem even gebeld... waarom inderdaad hij die film toch wilde afmaken. Dat, ik wil het afmaken voordat ik doodga. Sommige mensen willen graag... Uh... Afscheid nemen van hun vrouw of hun kinderen voordat ze doodgaan, ja, dan kan je zeggen, het is ook overbodig Ik zeg niet dat het, het, het, ik wil de film niet daarmee vergelijken. Maar ik zeg het is wel zo dat toen ik vertel werd, nou je gaat dood, ze uh, binnenkort dat uh, dan die behoefte wat sterker wordt <laughs> om het af te maken. Ja. Hij heeft hem dus afgemaakt, nu dus uh, zoveel jaar later. Maar de vraag is natuurlijk, hoe maak je een film af met een dode hoofdrolspeler? Dat is een hele goede vraag. Ja, hij heeft ook eerst gekeken, uh, het scenario heeft hij ernaast gelegd van twintig jaar geleden. Van, goh, kan ik de film afmaken zonder die scènes die missen? Want twintig procent van het materiaal was nog niet gedraaid. Um, en hij heeft nou ja, de boel een beetje herschreven. De scènes dus ja, weggewerkt in het scenario. En of het gelukt is, zien we morgenavond. De film is nog door niemand gezien door geen pers, door geen genodigden. Nee, ze doen er, er heel moeilijk over, hè? Ja, ook omdat, omdat de kwestie nog niet geregeld is. Hij mag nog niet in de bioscopen vertoond worden officieel. Want als die uh, George Sluizer er geld aan gaat verdienen... dan komen er weer heel veel ja. andere partijen van vroeger... en die roepen, ja, wij willen ook veel geld hebben. Ja, want de, de familie van River Phoenix is het er niet mee eens? Uh, in principe zeggen ze van ga je gang, maar wij willen er niks mee te maken hebben. Ja. Dus, uh, nee, hij wilde ook op een gegeven moment Wakim Phoenix, uh, de broer... vragen om een aantal uh, geluidsfragmenten in te spreken, maar dat weigerde die. Is dat, dat hoe je mee. die naam aanspreekt? Is er altijd Joaquin? Voor mij, voor mij moet je Wakim zeggen. Joaquin. Ja. Oké, okay, dat is natuurlijk... Joachim uit, um, uit Gladiator. Ja, uit ja. Gladiator, precies. De keizer. Uh, de keizer, ja, <coughs> met dat uh, hazelipje, ex-hazelip. Ja. Ex maar goed, uh, we hebben het nu over zijn broer, River <laughs> Phoenix. Uh, laten we daarbij blijven. Um, dat was wat jij net zei, hè? Hij, werd, ja, goed, hij is natuurlijk al lang geleden overleden. Hij werd in zijn tijd misschien wel vergeleken met een, een soort nieuwe James Dean. En als de mensen nu denken... Ja, wie was het ook alweer? Nou ja, hij speelde de jonge Indiana in, uh, in Indiana Jones. En, de proloog van The Last Crusade. The Last Crusade. Ja. Maar nog meer van Stand By Me. Uh, ja, dat, was, dat is een grote doorbraak. Uh, boek van Stephen King speelt hij een van die vier jongetjes... die op zoek gaan naar een lijk. Ja. Hij heeft een Oscar-nominatie gehad voor Running on Empty. Daar speelt hij uh, de zoon van een uh, anti-oorlogsgezin in de jaren zeventig. Ja. Hij zat in sneakers, maar hij maakte redelijk low-profile film. Veel, uh, veel, veel, ja, arthouse films. My Own Private Idaho, waarin hij met Keanu Reeves twee ja. jongens hoeren speelt. Ach, mooi. Dat waren hele mooie films, alleen echt grote hits heeft hij nooit gemaakt. En misschien dat hij daarom ook niet zo bekend is... als bijvoorbeeld James Dean of Heath Ledger. Maar wat was het? Want ik bedoel, het was gewoon een enorm lekkere jongen. Dat laten we daar duidelijk over zijn. Maar dat was het niet alleen. Hij had iets, iets, iets ongrijpbaars of zo. Iets mysterieus. Hij was, hij was zeer ongrijpbaar. Uh, hij, hij, ja, nee. hij, hij was ook gewoon echt goed en charismatisch. En hij was ook uh, gewoon een goed mens. Uh, hij, is, hij is opgegroeid uh, in een hippiegezin. Ja. En hij was erg pro-natuur. Hij was veganist. Hij was, hij was voor de dieren. Hij was voor het leven... En dat droeg je ook overal uit en nou ja. ja zeker uh, ja jonge meisjes van jouw leeftijd uh, die... nee maar die zijn er bevattelijk voor voor jongens die en mooi zijn en goed kunnen acteren en dan ook nog ja het ideale uh, um, ja, levensbeeld uitdragen maar ja het bijna. was natuurlijk als je hem vergelijkt met Tom Cruise dat is een all-American met een met een enorme tamperstaal lach dat was hij niet ik, ik las altijd iets getroubleerds in zijn ogen waar ik dan wel heel erg voor viel. Ja, nee, absoluut. En hij was natuurlijk ook een beetje gevaarlijk... want hij blode vrij veel, had hij ja. van zijn ouders meegekregen. Even, we vroegen ook weer aan George Sluizen, de regisseur, dus uh, wat voor... want hij heeft hem uiteraard meegemaakt op de set, dus um, wat voor persoon River Phoenix was? Helemaal niet brutaal. Hij was ook niet stoer. Hij is uh, zeer respectvol voor, voor oudere mensen. Hij zei tegen mij, uh, ik respecteer oudere mensen omdat ze meer ervaring hebben dan ik. dus wel een aparte jongen, omdat hij ook een aparte jeugd heeft gehad. Een ja, aparte jeugd gehad. Je zei het net al een beetje... het waren hippie ouders, hè? Ja, ze waren, ze waren lid van de Children of God. Toch een beetje een secte. Uh, heel vrije gedachten, vrije seks, vrije drugs. En uh, ze hebben een tijd in Zuid-Amerika gewoond. Daar was hij... Dus zijn vader was een soort uh, ja, aartsbisschop van die secte. Oké. Okay. En uh, nou ja, toen zijn ze op een gegeven moment naar Amerika gegaan. Naar, naar, naar Los Angeles, volgens mij... En daar hebben die ouders vooral gepromoot... dat hun kinderen ja, creatieve beroepen gingen doen. Ze hadden ook geen opleiding. Maar ze zeiden van, ga maar gewoon auditie doen. En nou ja, met zo'n uiterlijk en enig talent kom je een heel eind. Zijn broer natuurlijk ook, die nog steeds acteert. Ja, En al die arme kinderen hebben allemaal debiele namen... toch als Summer en... Ja, Summer en Rain en Liberty heet ze als zijn zussen. <lacht> Lief geloof ik Ja, Of je nog. daar nou heel blij ja. van wordt. <lacht> nee. Nee, maar dat, dat, dat, dat, dat deed natuurlijk wel bij aan de voorbije. Als hij gewoon uit een All-American Family kwam... een rijtjeshuis in een ja. suburb van... van, van ja, stad nummer X. Dan had hij misschien minder mythisch was die dan ja. geworden. Ik weet nog wel, de, de dag dat ik dat hoorde... Nou, ik was ook gek op Johnny Depp. Ik, dat plakboek waar ik het net over had... Uh, ik, uh, zei ik dat in de uitzending volgens mij wel? Ik had dus een plakboek. <laughs> um, waar onder andere een hele sectie met um, River Phoenix in stond. Maar ook een hele sectie met Johnny Depp. Ik was nogal gek op alle twee. Dat was natuurlijk een beetje dezelfde generatie ook. Um, Johnny Depp is groot geworden. Hoe groot had Joaquin, of sorry, uh, River kunnen worden? Ja, dat blijft de kofferdik kijken, maar uh, feit is wel... Nou ja, Leonardo DiCaprio zit ook in die generatie, kwam ook begin jaren negentig op. En er waren een aantal films uh, waar River voor gevraagd was... Uh, waar uiteindelijk Leonardo DiCaprio in meegespeelde. De Basketball Diaries bijvoorbeeld, mm. waarin hij zo'n junk speelde. Uh, Total Eclipse, waarin hij de, de homoseksuele dichter Rambo vertolkte. Dus uh, ja, Interview with the waar hij mee gaan doen. De rol de Christian Slater. E eigenlijk uh, waren dat allemaal rollen voor River Phoenix. waren allemaal rollen voor River Phoenix. En, en je, je zag hem ook groeien. Hij ging steeds grotere films maken, werd steeds positief. Ik denk dat het een hele grote had kunnen worden. als hij nog geleefd had. van het niveau Leonardo DiCaprio. Tenzij hij inderdaad een andere keuze gemaakt had. Want hij uh, zei ook inderdaad dat hij ging stoppen met acteren en zijn vader ging helpen in het restaurant waar hij werkte. En hij was muzikant, hè? Hij was muzikant Aha. inderdaad. En uh, hij, hij had het ook niet zo met, met, met, met de roem. Zijn, zijn laatste woorden zouden ook zijn geweest. Geen paparazzi, toen hij dus inderdaad dood neerviel op de stoep voor, uh, voor de, de, de crew van Johnny Depp. Nou ja, de, de verhalen spreken elkaar erg tegen. Want hij schijnt tien minuten in stuiptrekking gelegen te hebben. Maar hij hm. hield niet van die aandacht die gepaard ging met de roem. En daardoor liet hij wel eens doorschema dat hij misschien daardoor niet zou redden om zijn hele leven dit vak uit te oefenen. Ik begrijp trouwens dat um, um, de regisseur George Sluiser, over wie we het heel tijd hebben, dat hij had geëist bij het filmen van Dark Blood. Dat hij wist dat River Phoenix drugs gebruikte. Dat hij had geëist. je moet clean zijn, die paar maanden. Dat River zich daaraan hield. En de avond dat hij die overdosis nam, dat hij eigenlijk zijn, tussen aanhalingstekens, normale dosis drugs nam. Maar omdat hij het al zo lang niet had gedaan, is hij dood neergevallen. Ja, er zijn natuurlijk heel veel theorieën daarover. Het is natuurlijk heel sneu, net zoals Heat Ledger... wat er nou uiteindelijk de oorzaak is geweest van zijn overlijden... Uh, zal nooit helemaal bepaald worden. Maar hij heeft gewoon dingen genomen die niet goed voor mensen mens zijn. Ja. En, en, en, ja, ja, is... en waarom dat dan zijn lichaam kapot gemaakt heeft... terwijl dit toch redelijk wat gewend was. Het is heel sneu, misschien dat hij gedronken... misschien was het de verkeerde combinatie. Maar het, was, het ging echt een schok door de wereld toen de tijd. Net zoals met Heat Ledger twee jaar geleden. Ja. Want het was... was, was, was ja, hij had zo'n fanbasis onder, onder tieners... Dat, uh, ja. dat was uh, massensterie ma ma toen de tijd. Goede keuze uiteindelijk vind jij van George Sluizer om die film af te maken? We hebben hem nog niet, nog niet kunnen zien. Jij, nee, uh, is, jij de... zelfs ook niet. Maar... Nee, dat is dus een beetje Het is sowieso fascinerend. Want het is een totaal unieke situatie. En, uh, ja, iedereen wil graag die laatste beelden zien van River Phoenix, die laatste scènes die hij gedraaid heeft. En of het een goede film geworden is. Ik ben heel benieuwd. Ik heb alle vertrouwen in George Sluizer. Maar het is natuurlijk uh, ja, gehandicapt materiaal waar je mee moest werken. Ja. Morgen dus, in première op het Nederlands Filmfestival. En Dark normale Blood. mensen kunnen dus nog zien: hij draait ook als verrassingsfilm uh, dinsdagavond. En daar zijn nog een paar kaarten voor. Dus uh, ze hebben verraden dat de verrassingsfilm Dark Blood is. Dat is een beetje, <laughs> ja. beetje ambivalent. Maar dan kan het normale publiek hem in elk geval zien... als je echt die film graag wil kijken. Tape hem even mee, want dan moet ik gewoon werken. Uh, zal ik uh, niet doen. Dus. Okay. <lacht> Robert Blokland zit morgen te soppen... dus bij River Phoenix in Dartblad. Dank je wel. Graag gedaan. Ja. MPV-NAC is afgelopen. Het is 1-3 gebleven. Uh, er wordt nog wel gevoetbald in Utrecht tegen Ajax. Bas Tigler. Tweede helft begonnen en Ajax had het op een 2-0 voorsprong in de gewaard. Utrecht zal, nou ja, neem ik aan in de kleedkamer toch in ieder geval het gevoel hebben gehad dat het laatste kwartier van de eerste helft niet het beroerdste was. Dat levert in ieder geval twee mogelijkheden op en met nieuwe energie voor zover dat kan in de tweede helft zullen ze maar moeten proberen om nog in de buurt te komen van die tegenstander. Een aansluitingstreffer zou helpen, maar voorlopig is de eerlijkheid dat Utrecht daar nog niet echt bij in de buurt geweest is bal zit nu op het middenveld voor Sirota. Die bal eigenlijk meer omhoog kopt dan naar voren toe. Dan zit Paulsen ertussen voor Ajax. En kan Eriksen aan de wandel. Boerrichter wil de bal aan de linkerkant. Die krijgt hem ook. Dan ligt wat ruimte. Boer Boerrichter op 20 meter van het doel. Er komt een actie. Er komt een schot ook. En dat schot gaat naast. Eigenlijk het eerste gevaar in de tweede helft. Het levert omdat die bal van richting veranderd is. Nog een hoekschop op ook voor Ajax. 50,5 minuut. 0-2 in de gal Bnm BNN Today. Willemijn Veenhoven. Iedere dag geven wij onze vrienden van de show het laatste woord over wat hen is opgevallen. Zo schrijver Philip Huff, niet zo'n enorme fan van de Amerikaanse presidentskandidaat Romney. Er is niets mis met Mitt Romney, behalve dan, zeg, de blik in zijn ogen en het toontje van zijn stem... dat duct tape neigingen oproept en dat hij een running mate kiest die nog ligt over zijn marathontijden. Maar deze week was het helemaal mooi. De kandidaat verkondigde dat ramen in vliegtuigen open moeten kunnen... Mocht hij president worden, kijk ik uit naar de eerste vlucht van Air Force One. Ja. En dan danser en acteur Jan Kuyman. Die is blij dat zangeres Sumera eindelijk is ontdekt. In januari was ik te gast met to Today... naar aanleiding van mijn cd muziek. En toen had ik Sumera mee. De prachtige, mooie en vooral talentvolle Sumera... die eindelijk gisteren een keer bij de wereldbijd door mocht optreden. Ze hebben het ook ontdekt... Hoe dan ook, haar EP, Hard is nog even mooi als dat hij uh, aan het begin van het jaar was. Dus downloaden. Staphard van Sumera. En dan als laatste schoenenontwerper Floris van Bommel, die wil terug naar het verleden. Facebook Facebookrellen in Haren herinneren ons aan de snelheid waarmee techniek zich ontwikkelt. Soms verlang ik terug naar het tempo van lang geleden. De postzegel is uitgevonden in 1838. De postzegel met een kastelrandje is uitgevonden in 1874. Onze voorvader hebben 36 jaar uitgetrokken voor het verzinnen van een kaspelrandje. Vroeger was ik best wel cool. Dat was hem zo meteen langs de lijn met Robert Meder. Morgen om 7 uur. Emily did he miss me. Emily. Carice van Houten zingt.